Benedictus sprak zijn afkeringen uit... over de toenemende commercialisering van het kerstfeest. Hij riep de gelovigen op om door de oppervlakkigheid en de glitter heen te kijken... en de ware betekenis van kerstmis te ontdekken. Voorafgaand aan de mis zegende Benedictus de kerstal op het Sint-Pietersplein. Vandaag zal de paus op het Sint-Pietersplein... de traditionele zegen Urbi et Orbi uitspreken in 60 talen. Zeker 100.000 mensen hebben kerstvieringen bijgewoond in Bethlehem... de plaats waar volgens de Bijbel Jezus is geboren... De opkomst is in meer dan tien jaar niet zo hoog geweest. Ondanks het slechte weer, het regende en waaide flink. Israëlische militairen schatten dat tegen de honderdduizend mensen... naar de plaats op de westelijke jordaan waren gekomen. Ook duizenden Palestijnen die in het gebied wonen... zijn naar de vieringen in Bethlehem gegaan. Palestijnse functionarissen zeiden te hopen dat de viering... hun droom voor een onafhankelijke staat dichterbij brengt. De actiegroep Sea Shepherd heeft een nieuw wapen ingezet... in de strijd tegen de walvisvaart... De milieuactivisten maken gebruik van een drone, een onbemand vliegtuigje... om de Japanse walvisvloot op te sporen en in de gaten te houden. Gisteren maakte Sea Shepherd bekend dat de walvisjagers zijn gevonden... op 1600 kilometer ten noorden van Antarctica. De actiegroep wil vanuit de lucht vastleggen hoeveel walvissen de Japanners vangen. Commerciële walvisvangst is verboden, maar Japan mag voor wetenschappelijke doeleinden... een beperkt aantal dieren vangen. Volgens critici ontduikt het land daarmee de regels... omdat het vlees gewoon in de Japanse winkels belandt. Het leger van Soudaan heeft een aanvoerder... van de rebellenbeweging uit Darfur gedood. Dat meldt het staatspersbureau van Soudaan. Het zou gaan om Khalil Ibrahim... de leider van de rechtvaardigheids- en gelijkheidsbeweging. Volgens het leger viel de beweging voortdurend dorpen aan. De militanten zouden daarbij burgers doden en hun spullen plunderen. De dood van de rebellenleider komt op het moment dat de rebellen zeiden dat ze oprukten naar de Soedanese hoofdstad Khartoum. De Verenigde Naties hebben de komende twee jaar minder geld te besteden. Na dagenlange onderhandelingen is de begroting van de Volkerenbond vastgelegd op 3,95 miljard euro. De afgelopen twee jaar was er nog 4,15 miljard euro beschikbaar. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de VN dat de begroting wordt teruggeschroefd. De Verenigde Staten en de Europese landen hadden aangedrongen op bezuinigingen. De ontwikkelingslanden wilden juist dat er niet gekort zou worden. Volgens secretaris-generaal Ban Ki-moon betekent het dat de VN meer zal moeten doen met minder. Voor de oostkust van Cuba zijn zeker 38 Haitiaanse vluchtelingen omgekomen bij een scheepsramp. Meer dan 80 opvarenden zijn gered. De boot voer 100 meter uit de kust toen die water maakte. Het schip was al half gezonken toen het door de kustwacht werd ontdekt... In het gebied worden vaker overvolle bootjes met vluchtelingen uit Haiti aangetroffen. Ze proberen de armoede te ontvluchten. Het land heeft nog steeds te maken met de gevolgen van de aardbeving van bijna twee jaar geleden en de daaropvolgende cholera-epidemie. De Amerikaanse Jordan Romero is de jongste bergbeklimmer geworden die op alle continenten van de wereld de hoogste berg heeft beklommen. De 15-jarige jongen meldde gisteren aan zijn moeder dat hij, op de top, dat hij de top had bereikt van het Mount Vision Massief op Antarctica. Het record was in handen van een Britse jongen... die op zijn zestiende de zeven hoogste bergen had beklommen. Jordan Romero was tien toen hij de Kilimanjaro in Afrika bedwong... en op zijn dertiende stond hij bovenop de Mount Everest. De actie Serious Request heeft dit jaar 8,6 miljoen opgebracht. Dat is een record. Vorig jaar was er op de slotdag 7,1 miljoen euro ingezameld. Drie DJ's van 3FM zaten sinds zondag zonder eten... opgesloten in het Glazen Huis in Leiden...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 Dit is de zondag. Elsbet Grutteke. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin op zondag een inspirerende Nederlander te gast is. En op deze eerste kerstdag een speciale uitzending. Journalist en presentator Sander de Kramer, die bekendheid kreeg als hoofdredacteur van de straatkrant. En onvermoeibaar strijd tegen onrecht waarop ter wereld schreef een brief aan God. Goedemorgen Sander. Goedemorgen. Ja, je wordt nog altijd met die straatkrant aangekondigd. Nou, hè? Ja, maar ja, zo kennen we je ook. Dat uh, blijft hij je kleven. Dat, dat is al jaren geleden. Maar... Inmiddels heb je een heel nieuw leven gekregen. Je bent uh, ook presentator geworden. Je maakt uh, allerlei programma's voor. Televisie. Op radio hoor je weer regelmatig. Het is kerst vandaag. Wat, wat doe jij normaal op, op zo'n dag? Nou, uitslapen. <laughs> maar nu zit je hier. Ja. Ik zat om half zes in de auto. Ja. En, en Dat zou je dus normaal niet doen? En, nee. en als je dan op zou staan, wat dan? Ja, dan, dan, dan een, uh, familiebezoek. Dat, ga je, dat heb je ook gepland voor de rest ja, van de dag? Jazeker. Ja? Ja. En dan uh, gezellig met z'n allen bij elkaar. Uh, gezellig wat knabbelen. Een wijntje drinken. Gewoon met je familie... Ja. Feest vieren. Nou kom jij op voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Afgelopen week presenteerde je nog een nieuw tijdschrift zelfs. Voor mensen die, uh, die het minder goed hebben. Um, ja, voor veel van die mensen is misschien kerst toch ook wel een lastige dag. Absoluut, ja. ja. Ik heb ook wel veel sms'jes gekregen van, uh, van mensen die wel een opkikkertje kunnen, kunnen gebruiken. Um, ik heb natuurlijk inderdaad jarenlang... Begeef ik me aan de onderkant van de samenleving, zet ik me in voor die mensen. En dan krijg je met name deze dagen is voor eenzame ouderen, mensen die uh, die dingen hebben meegemaakt. Ja, zijn dit bijna ja, stressvolle dagen, maar soms voor sommige mensen ook de somberste dagen van het jaar. Ja. Hoe triest ook is, ja. Ik zag gisteren bij het journaal ook mensen die zeiden, ja ik hoop dat die dagen weer snel voorbij zijn. Want Precies. dan is alles weer normaal. Ja. ja. Is er dan niemand die naar ze omkijkt of, of hoe, hoe werkt dat dan? Nou, er zijn wel heel veel mensen die achter de geranium zitten weg te kwijnen in, dit, in, uh, in deze tijd. Dus uh, ja, dat is super triest. En het, het lijkt wel alsof mensen ook steeds minder elkaar kennen. Hè? De, de, de, de buren die elkaar niet kennen. Niet eens weten wie ernaast ze woont. Ja, dat is helaas iets van deze individualistische tijd. Laat staan dat je weet dat degene die naast je woont misschien alleen is of zo. Met de Precies. Ja, ja. Ja. Heb jij dan ook aan jouw kerstdiner armen en eenzame uitgenodigd? Of voert dat wat te ver misschien? Ik ben gisteravond heb ik een rondje gemaakt met ijstaarten. Ben oh, ja? Gaan, ja, die ben ik gaan brengen bij mensen bij wie, van wie ik denk van... Nou, die kan wel een opkikken opkikker gebruiken. Ach. Maar je kunt ook niet iedereen in huis uitnodigen. Daar is ook mijn huis niet groot genoeg nee, voor. Nee, nee, nee. Mijn klein arbeiderswoninkje. Vertel eens, noem eens één een, een verhaal van iemand bij wie je langs bent geweest. Um, ja, dat is een man die zijn zoon heeft verloren bij de vliegramp van Zanderij. En uh, dus uh, jaren geleden in Paramaribo. Ja. En dat uh, is uh, dus de vader van een beroemde voetballer. En die is daar omgekomen. En uh, ja, die heeft sindsdien, uh, zeker deze periode, denkt hij daar wel heel veel aan. En mm. heeft hij daar heel veel last van. En dan vind ik het mooi om er even een ijs taart te brengen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een jongen die uh, uh, heeft geknokt voor de Verenigde Naties... voor de Blauwe Helmen, destijds in Libanon. Heeft uh, posttraumatisch stresssyndroom gekregen. Heeft zichzelf op een gegeven moment totaal verwaarloosd. Ze zat in een, in een huiskamer. Nou, het was ongelooflijk. Ik had een sms'je van hem gekregen. Ik ben gaan kijken. En hij zat tot aan zijn navel werkelijk helemaal onder het vel. Was al maanden niet naar buiten gekomen. En toen hebben we... Uh, en dit te pakken aangetrokken hebben we heel zijn huis leeg gemaakt En toen zeiden de buren van 'jongen, woont hij er nog? Dat wisten we helemaal niet. We dachten dat hij al weg was. En ik van ja, had ze aangeklopt of aangebeld en had je het geweten. Ja, dat zijn wel hele trieste verhalen. En die, uh, die verhalen, daar, daar ken ik heel veel van in ja. Nederland. Ja, nou wij praten zo meteen verder met jou ook over jouw brief aan God. For a child is born, uit de Messiah van Hendel. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast vanochtend is Sander de Kramer. Sander, jij hebt een brief aan God geschreven, daar gaan wij graag naar luisteren. Goede God, beste God, heilige God, onze Vader die in de hemel zijt, geacht geweten van de mensheid. Een brief aan de grootste onbekende in ons allerleven. Bent u er slechts, hopelijk, die alle tranen zal uitwissen. Ik groet u, PS. Altijd gezocht, niet gevonden. Goede God, overwin het kwade door het goede, zei mijn oma altijd. Ik moet de laatste dagen vaak aan haar woorden denken en niet zonder reden. Ik heb steeds vaker het idee dat de slechteriken aan de winnende hand zijn. Op Sumatra heb ik met eigen ogen gezien hoe Loesje, papierbedrijf... met steun van de omgekochte overheid primitieve volkeren van een geboortegrond jaagt... en de laatste stukken oerbos wegmaait... 450.000 voetbalvelden woudreuzen per jaar... worden door deze mannen met de machines illegaal omgezaagd... notabene om er kartonnen verpakkingen van speelgoed... voor westerse kinderen van te maken. Met rampzalige gevolgen voor mens, dier en milieu. Het vermogen van de eigenaar van de papierfabriek... werd onlangs geschat op 12 miljard dollar. Het aantal nog levende Sumatraanse tijgers op een kleine 300. In de diamantmijnen van Sierra Leone zag ik zesjarige kinderen... met toeters van hongerbuiken naar edelsteentjes graven. Deze oorlogswezen stonden zich letterlijk... voor nog geen dubbeltje per dag dood te werken... voor loesje buitenlandse diamanthandelaren. Harteloze diamantairs die puur uit winstbejag... bewust naar het land in chaos waren afgereisd... om daar schaamteloos de meest kansarme mensjes uit de samenleving... te kunnen uitbuiten. In Noord-Afrika zag ik hoe drijvende visfabrieken uit Europa en Azië... de hele kustlijn leegvissen... Een van de vissers die vanwege zijn malse vlees het snelst uitsterft... is de tonijn. Een roofvis die samen met de haai aan de top van de voedselketen staat. En in mijn eigen land zie ik op elke hoek van de straat dromme mensen... in de zogenoemde all-you-can-eat-sushi-restaurants... onbeperkt de allerlaatste van deze tonijnen wegschrokken. Knagen tot je knapt op een uitstervend diersoort. Wetende dat met, elke, met het verdwijnen van elke vis... ook de ondergang van de mensheid een stap dichterbij komt... Goede God, u gaf mij het journalistieke talent... om al deze wantoestanden onder de aandacht te brengen van een, van een breed publiek. Ik zie het als mijn taak, misschien zelfs mijn missie... Om, zelfs, om soms met gevaar van eigen leven mensen wakker te schudden. Maar hoe heftig, ogenopenend en onthullend de boodschap ook mag zijn... een half uur na een uitzending drinkt men een glas, doet een plas... en alles bleef zoals het was. Illegale houtkappers gaan door met het verslinden van de natuur diamanthandelaren gaan verder met het uitbuiten van kinderen... en vissers die gaan door met het leegtrekken van de zeeën... waarschijnlijk tot de laatste vis. Met lede ogen moet toch ook u toekijken... hoe de zelfdestructieve mens een jamboel maakt van uw prachtige creatie... van uw planeet, en dat het kwade, bewust of onbewust... vaak het goede overwint. De Griekse filosoof Socrates zei... onwetendheid is het ergste kwaad. Ik zeg onwetendheid. Onverschilligheid is het ergste kwaad. De mens wikt en God beschikt, zei mijn oma ook altijd. Daarom vraag ik u, waarom grijpt u niet in? Waarom geeft u ons, de mensen, niet een signaal... dat we te ver zijn gegaan in ons egoïsme? We hebben echt een lesje nodig. Als je het mij vraagt, is het de hoogste tijd. Ondertekend door Sander de Kramer. Dat is hem. Dat is hem, je brief. Was het moeilijk om hem te schrijven? Nee, eigenlijk uh, zat hij er zo in. Oh ja? Het kwam ja. er in één keer uit? Het kwam er vrij snel uit. <laughs> het was een beetje de voorbeelden. Wilde ik, er zijn natuurlijk tal van voorbeelden. Ja. En ik wilde bewuste voorbeelden laten zien die, ik, die ik dit jaar of die het meest na aan mijn hart liggen. Om ja. die, die op te dreunen. En was dat een, een langer lijstje dan wat we nu gehoord hebben? Ja, zeker. Nog meer ellende? Ja, tuurlijk. Ja, ja het is. Uh... Ja, wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. En uh, ik Dat heb heel veel gezien de laatste jaren. Ja, je hebt heel veel gereisd over de hele wereld. Precies. En ook in je eigen stad vertelde je natuurlijk net. Is het een manier van praten met God die je vaker doet? Zeggen van, uh, dit is het, doe iets. Nou, af en toe de handen ten hemel, ja. Van, hé, hey, hoe kan dit nou? Wat gebeurt hier? Mensen die, uit, uh, die ik zie uit... Profijt maximalisatie, toch uh, het vel over de neus trekken... van de allerzwakste of de allerarmste. Daar kan ik bij mijn pet niet bij, daar snap ik helemaal niks van. Nou, als je dat dan ziet, als je op reis bent in Afrika of hier in Nederland... wat, wat, wat, wat is dan je reactie? Wat doe je dan? Um, ik probeer uh, mijn journalistieke talenten in te zetten... om het aan de kaak te stellen. En dat doe ik al vele jaren. En uh, als het binnen mijn mogelijkheden ligt probeer ik ook de ergste nood te ledigen. Hm. Maar goed, ik ben ook maar één mens. En uh, ik heb in Sierra Leone wel eigenhandig uh, heel veel kinderen uit de diamantmijnen gehaald. Nou, dat is, uh, dit is de korte versie. Ik ben natuurlijk ook in de tussentijd een keer gearresteerd <lacht> geweest. Ik heb één keer toch wel in stevige tred een diamantmijn moeten verlaten... omdat ik <lacht> achterna gezeten werd. Ja. Maar uh, dat is toen gelukt. Maar dat kun je natuurlijk niet overal doen. Je kunt niet het leed van de hele wereld op je schouders nemen. Nee, maar door je journalistieke werk kan je het natuurlijk bekendmaken aan ons hier in het rijke Westen, zodat we in ieder geval niet kunnen zeggen... dat we het niet hebben geweten. Dat doe ik graag. Maar ja, dat schrijf ik ook in mijn brief. Uh, ervaring leert toch dat het uh, over het algemeen een half uur na een uitzending... of een half uur nadat iemand een krant weer heeft weggelegd... dan uh, neemt men een glas, doet een plas en alles bleef zoals het was. Zo zitten mensen in elkaar. En misschien aan de andere kant is dat misschien ook maar goed ook. Want anders dan zou iedereen natuurlijk in een hele zware depressie lopen. Maar ik denk wel eens bij mezelf... Um, ja, hoe meer men weet, hoe minder men eet. En, en, en hoe meer uh, men weet, hoe somberder men kan worden. Maar ik denk ook wel eens bij mezelf, aan het begin van de lijn... zouden mensen die bijvoorbeeld die edelsteentjes winnen... of bijvoorbeeld uh, de vissen uit het water trekken... die zouden eigenlijk wel hun verantwoordelijkheid moeten pakken. Kijk, want het blijft zo. Dat mensen, Voor mensen is het heel ontastbaar. En eigenlijk niet te beseffen wat daar gebeurt onder water. He, iets van 96 van, het, van de zeeën is bevisbaar. Mm -hmm. En uh, er blijft nog maar heel weinig over. En mensen lezen het wel, mensen horen er wel van. Ik denk dat er bijna niemand is in heel Nederland... die niet heeft, die nu niet weet dat, dat de zeeën leeg raken. Maar het is niet te bevatten van het gebeurt onder water. Ja. Maar als wij nu met z'n tweeën een enorm prikkeldraad trekken over de Veluwe... En we gaan diezelfde avond, gaan we eens even kijken wat er allemaal in hangt. Hé, hey, kijk eens even, een, een wild zwijn. Nou, die gaan we opeten. Een paar konijnen ook. Oh, er, er zit een hert in. Nou, dat is bijvangst. Die, daar hebben we niks aan, dat gooien we opzij. Nou, dan hebben wij diezelfde avond... hebben wij meer dan 10.000 doodsbedreigingen. <laughs> hebben we dan Omdat binnen. het dan veel zichtbaarder is. Dan. Omdat het dan zichtbaar ja. is. En ja. onder water ziet men het niet. Dus zitten al die sushi-restaurants vol. Dat is voor mij ook wel... Ja, onverkropbaar. En eigenlijk ook wel onbegrijpelijk. Dat mensen knagen tot je knapt. Dat mensen Zoals je zo eet. lekker Rotterdams opschrijft. Precies. Dat ja. mensen de zo. laatste sushis, de laatste tonijnen wegknagen. Zometeen daarover verder. Over hoe dat dan veranderd moet worden. Maar eerst nog even over dat schrijven aan God. Jij interviewt anderen wel over God. Bijvoorbeeld uh, profvoetballers. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit de serie die jij maakte. De Hand van God. We luisteren naar uh, Oranje International Edson braafheid. Ik ben... Als ik opsta, ik bid wanneer ik uh, naar bed ga. In mijn gebed bedank ik de Heer. Wat hij me gegeven heeft voor die dag en wat ik heb mogen meemaken. En wat ik in die periode meemaakte. Bedank ik hem daar ook heel erg voor. Nu, in deze moeilijke periode, zeg maar, van mij. Heb ik momenten dat ik wel kracht uh, bij de Heer uh, wil halen. dus Door het bidden en sommige momenten dat ik daar te zwak voor ben. Ja, het een Braafheid. Hij, hij speelde uh, in de finale van het WK, mocht hij invallen. Daarvoor had hij een moeilijke periode bij zijn club. En uh, daar gaat dat over. Hij praat heel concreet over bidden. Uh, ik vroeg net aan jou, roep jij dan ook naar God wat je in deze brief schrijft? Is dat in de vorm van gebed bijvoorbeeld bij jou? Ja, ik bid wel, ja. En dan vraag ik dat ook. En dan uh, vraag ik met name ook om uh, wat ik kan doen om, dat, om, om mij daarin te steunen. Oké, okay, dus het gaat echt om dat jij dan zelf gaat optreden vervolgens... Ja, yeah. bijvoorbeeld die kinderen uit die mijnen. Of, yeah. uh, en soms is het ook heel klein, hoor. Op yeah. uh, Madagaskar ben ik uh, bij de Lepereilanden geweest. Daar heb ik gezien uh, dat mensen daar totaal verstoten leven. Nog steeds, anno 2011. Dat mensen daar op, op eilandjes zitten, net zoals uh, honderden jaren geleden. We kennen uit oude verhalen. Mm -hmm. Mensen verstoten op, op Lepereilanden. Mm -hmm. En dan denk je, wat kun je hier doen? Nou, er werd uh, gesport. Dat was een van hun grootste geneugden in het leven. En Toen dan, werd dan, uh, jij meteen blij? ja daar hou, ja, ja, ja, hou je <laughs> je ja. en dan kijk je wat je kan doen en dan is het minste wat ik kon doen was schoenen regelen sportschoenen want dat hadden ze niet en dat was natuurlijk heel pijnlijk ja, op die voeten, die voeten ja. dat, uh, dat, is, dat, dat is geregeld. Is zo dat kleins, is wel heel erg dat is iets kleins maar wel iets wat ik concreet kon doen het ja. is ook iets wat je al je hele leven lang doet hè? jij kreeg een, een tijdje geleden kreeg je de laurenspenning in 2009 en jouw goede vriend Hugo Bors vertelde toen iets over uit, uit, jou, uit jouw vroegere leven in zijn woonplaats Krimp aan IJssel legde hij een plank over twee stenen. Voor vijf cent per keer mochten de jongetjes eroverheen met de fiets. En wie tien cent betaalde mocht er drie keer overheen. En dat geld ging allemaal naar Polen. Al die onderdrukte Poolse kindertjes kregen zodoende lekker warm te eten. Ja, dus als kind was je daar al bezig om, ja. om, om acties te regelen. Ja. Van wie heb je dat geleerd? Waar ja, komt het vandaan, denk je? Dat komt wel bij mijn moeder vandaan. Hoewel ik ook wel een mooie mix ben van mijn vader en van mijn moeder. Mijn vader is een succesvol zakenman. En mijn moeder die uh, geeft al uh, nou ja, sinds mensenheugenis uh, zwemles aan, uh, uh, aan gehandicapten... aan uh, blinden, aan andere mensen met een beperking... En uh, ja, zij was ook degene die mij meenam... op een gegeven moment een demonstratie voor de indianen... die van hun land waren gejaagd. En toen was ik vijf jaar of zes jaar oud. En toen wist ik wel van, hé, hey, hier gebeurt wat. We zijn maar met een kleine groep, maar we gaan de goede kant op. En dat gevoel heb ik wel vaak gehad. Ken je die mop van die spookrijder op de A16? <laughs> of, uh, Vertel hem nog maar een Er is keer. een man die rijdt op de A16. en Een Belg, zo gaat de mop. Een Belg, die rijdt op de A16. En die hoort op de radio dat er een spookrijder is. En dan belt hij verbolgen op naar het radiostation. En dan zegt nou, het is er niet één. Ik zie er wel duizend. <laughs> en dan moet iedereen lachen. Maar eigenlijk voel ik mij soms wel die spookrijder. Want als je... Als je iets, uh, uh, iets wil doen, zoals bijvoorbeeld kinderen uit die, uit die mijnen trekken... dan zijn heel veel mensen om je heen gaan dan toch bewegen. Want dat moet je niet doen, want dat kan gevaarlijk zijn. Terwijl eigenlijk is het je eerste reactie toch. Van Je ziet iets, ik was daar als journalist in Sierra Leone. Slechtste plek op de wereld op dat moment. Uh, uh, en... Ik zie dat, ik zie die wantoestanden en dan wil je er iets aan doen. En dan zijn er toch heel veel tegenkrachten meteen mm. van: oh, dat kan wel eens gevaarlijk mm -hmm. worden. En dat is niet te bevatten. Dus dan hoor je, je, je die spookrijden je voelt je die donkere shot. En dat zit dan toch een weg. beetje, dat, dan denk je van: dat heb ik toch van huis uit meegekregen, omdat mijn moeder daar ook mee bezig was. Je schrijft in die brief ook een paar keer over je oma. Ja. En dan met name als het gaat over, over geloof in God. Wat, wat, wat, wat, wat voor ogen ja. heeft je oma daarin gespeeld Nou, mijn oma die. Uh, die deed mij mijn eerste kruisje, deed mijn oma. Toen we de kat kwijt waren, trouwens. Oh ja? Ja, het was een hele koude winternacht en de kat was weggelopen. Dat vergeet ik nooit meer. En toen... Uh... Toen ze zei ze, nou, een kruisje slaat, dan komt het helemaal goed. Toen was de ik... De nou ja, gevonden? Uh, ja, de kat was vorige <laughs> dag... Nou, die zat in de dakgoot. Die was wel vastgevroren <laughs> trouwens. Maar hij heeft overleefd. Maar helemaal op goed. een of andere manier had, bracht zij dus jou in contact met, met, met, met dat geloof? Ja. Wat je verder van huis niet uh, meekreeg. Nou ja, uh, wel voor een deel. Maar ik kreeg wel uh, de keuze om, om dat zelf te bepalen. Van ja. uh, welke kant ik op wil. Ja, ja. En wat voor ja. rol speelde die je oma daar dan in? Behalve dat kruisje voor die kat die kwijt was geraakt? Ja, die heeft er, niet, heeft er ook geen, geen hele grote rol in gespeeld. Behalve nee, dat ze, je noemt dat... er wel twee keer, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Dus mijn oma was wel de vrouw van de uitspraken. Die heeft ze weer aan mijn moeder doorgegeven. Dus ik kreeg die uitspraak ook, ook weer heel vaak van mijn moeder door. En ja, vandaar dat jij altijd van die mooie one-liners hebt. <laughs> uh, ook als je op andere momenten bij ons in de uitzending bent. Jij zegt van, ik zie uh, onrecht en dan moet ik gewoon iets doen. En dat dan... is een soort oerwoede, ja. ja. Er zit een soort oerwoede in mijn lichaam gewoon. En op het moment dat ik iets zie... Dan, dan komt dat eruit. Of een soort, een soort uh, extreem uh, gevoel van onrechtvaardigheid. Daar moet ik dan tegen optreden. Daar wil ik dan alles aan doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Om daar. Uh ja. En, en soms kan ik ook niks doen. En dat vind ik dan wel heel verdrietig. Daar heb ik dan wel heel veel moeite mee. En je ziet dan iets, je voelt die oerwoede in jezelf. Kan je jezelf dan een beetje beheersen om niet onmiddellijk heel boos te worden? Um, um, nauwelijks. Nee. Ik <laughs> nee? heb daar echt heel moeite mee. Ja, ja? ik heb daar veel moeite mee. Maar bijvoorbeeld op Sumatra heb ik met de Orang Rimba geleefd. Dat zijn de mensen, letterlijk de mensen van het bos. Uh -huh. Dus dat zijn de, de oorspronkelijke bewoners. Dat is een kleine groep mensen die leven in en van de jungle... En dat uh, ging ook via twee tolken. Dat was een heel bijzondere ontmoeting. Ze leefden helemaal in de natuur. En van de natuur je ze ook op hun lichaam. En het was echt wel heel bijzonder hoe, ze, hoe zij in de natuur leefden. En, en uh, zij zagen de mannen met de machines. En ze wisten ook dat ze de strijd gingen verliezen. Dus dat zij over waarschijnlijk een paar jaar als groep niet meer bestaan. Omdat hun, hun habitat verdwijnt helemaal. En dan word je zo kwaad. Maar wat kun je doen alleen maar onder de aandacht brengen. Goed, we praten daar zo over. Ja. Het is bijna half acht. We gaan naar het nieuws en dat wordt gelezen door Kees Groot. Radio 1, het NOS-journaal.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 commerciële walvisvangst is verboden, maar Japan mag voor wetenschappelijke doeleinden een beperkt aantal dieren vangen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en vooral in het oosten en zuiden valt een beetje regen. De temperatuur ligt rond 8 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Overdag blijft het overwegend bewolkt en is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar 10 graden en in de middag zien we in het westen mogelijk nog even de zon. De zuidwestenwind neemt wat toe en wordt aan de kust krachtig. In het noordwesten kustgebied is de wind aan het einde van de middag soms hard, windkracht 7. Vanavond en komende nacht blijft de bewolking overheersen en wordt het niet kouder dan 8 graden. Ook morgen is er veel bewolking, lokaal kan een beetje motregen vallen... en het wordt nog een graadje warmer dan vandaag met op veel plekken 11 graden. De westelijke kustgebieden maken net als vandaag het meeste kans om nog even de zon te zien. Na kerst daalt de temperatuur iets, overdag wordt het halverwege komende week een graad of 7... en in de nachten een graad of 3. De jaarwisseling lijkt bewolkt, nat en herfstachtig te verlopen. U luistert naar Dit is de Zondag. Op radio 1. Het is de zondag en als u net inschakelt, goedemorgen, fijn dat u luistert. Op deze eerste kerstdag hebben we Sander de Kramer te gast. Een Rotterdammer die zich overal even makkelijk lijkt te bewegen. Als er maar een misstand is om te worden aangetoond en te worden bestreden, Sander, dan ben jij van de partij. Jij schreef een brief aan God voor ons en net hadden we het over jouw oerwoede als jij onrecht ziet. We hadden het ook over jouw ouders en met name over jouw moeder, waarvan we je dat gevoel van recht en onrecht mee hebt gekregen. Hoe kwam dat bij jou thuis ter sprake? Werd dat aan tafel besproken of was het vooral iets wat je zag? Nou, mijn moeder, bij mijn moeder zit dat, uh, dat onrechtvaardigheidsgevoel er ook goed in, hoor. Als zij misstanden zag, dan uh, kon ze er ook flink in kletsen. Oh ja, wat deze En mijn door? vader zei dan vaak van, joh, uh, maak je niet te druk. <laughs> Rustig. <laughs> Toch, ja, wel grappig was dat, dat ik op een gegeven moment... Uh, toen, ik bij de, toen ik bij de straatkrant uh, me helemaal ging inzetten voor de straatkrant... toen... Uh, toen zei mijn vader in het begin... ja, er zit toch geen brood in, dat kan thuislozen, dat gaat toch niks. En mijn moeder zei, ja, juist wel, doen. Je droom mag te doen, najagen die droom. En uh, toen na een paar weken, toen zei mijn vader... die had toen een uh, ijsthee-product van -Bets, dat Bets. Uh, en toen zei hij van, uh, ik heb in de schuur heb ik, uh, zoveel... Uh, pakken ijstee, bijna over de datum, je kan ze meenemen. Weet je, dat was, die ook dat was toch een goedkeuring ja, uiteindelijk. Ja, precies. Dat was af en toe wel een mooie strijd binnen Huis en de Kranen. Ja, Ja, want dan ging het eigenlijk de strijd tussen jouw carrière... en je hart volgen. Daar kwam het dan eigenlijk zo'n beetje op neer. Ja, dat is het. Ja, ja. mijn vader, die uh, mij graag een zakenman zag... maar dat zit er helemaal niet in. <laughs> nou, je, ben, je bent wel een soort zakenman... maar op een hele andere manier nou, dan hij ik, misschien... Uh, ik kan de boodschap die ik uh, graag wil, uh, wil vertolken... die kan ik wel uh, handig inpakken. Misschien dat ik dat wel van mijn vader heb. Ja. Dat wel, maar ja. uh, verder ben ik zakelijk een onbenul. <laughs> hoe gaat het financieel verder? Ja. <laughs> heb je nog te eten? Nou, ja, laten we is. daar maar niet op ingaan. Uh, je zei net van... Uh, ik vond het niet moeilijk om je brief te schrijven. Ik moest eigenlijk een selectie maken van het leed... wat ik erin naar voren wilde komen. Er was dus nog veel meer dan je kon kiezen. Dan heb je dus in een jaar tijd ontzettend veel leed gezien. Ja, klopt. Hoe, hoe hou je nou een beetje... Want je bent ook heel vrolijk, zo ken ik je in ieder ja. geval. Hoe, hoe hou je dat nou een beetje in balans? Um... Ik vind dat je ook in balans moet blijven, sowieso. Want anders, als, dat, als je uit balans raakt, dan ben je ook minder goed. Dan kun je ook niet de dingen doen. Dan kom, word je verbitterd, cynisch. En dan denk ik dat je ook uh, niet meer goed je boodschap kan, mm. kan vertolken. Um, ja, ik voetbal veel. In sport heb ik een enorme uitlaatklep. Ik vind het uh, heerlijk om te voetballen, om te squashen, hardlopen. Ik doe eigenlijk bijna alle sporten. Je kunt zo gek niet bedenken of ik heb het wel eens gedaan. Curling? Curling <laughs> niet, maar wel onderwaterhockey heb ik nog eens oh, oké okay, okay. Maar <laughs> dat is een manier om dan iets van die frustratie misschien ook kwijt te raken? Die, mm. of, ja, of frustratie nou, of boosheid? Of, of, boosheid, ja. Ja. ja. Of wat je gezien hebt, om dat eventjes... Uh, om daar een uitlaatklep voor te hebben. Om het eventjes kwijt te raken en dan weer vol goede te beginnen. Dat ja. is wel heel belangrijk. En ook wel leuke dingen doen. Gewoon lekker af en toe uh, gezellig met vrienden op stap bijvoorbeeld. Dat maar niet, uh, niet eten in een all-you-can-eat-sushi-restaurant dan bijvoorbeeld. Nee, ik, uh, je zou mij nooit aan een sushi zien zitten, nee. Dan leg je jezelf heel veel beperkingen op ook, door alles wat je weet... Um... Dat je bepaalde dingen niet meer koopt, dat je bepaalde dingen niet meer eet, ja. dat je bepaalde dingen niet meer doet? Ja, ik eet wel heel veel uh, biologisch, ik ben vegetariër. En ik kan het trouwens prima handelen... als mensen een biologisch stuk vlees of een fair trade vis eten. Dan heb ik daar totaal geen moeite mee. En, als je, niet, en als, je nou, als je nou bij iemand aan tafel schuift... en die heeft van de kiloknaller een biefstukje aangeschapt? Ja, daar heb ik dan weer wel moeite mee. Maar is het dan toch... nog gezellig aan tafel met jou? <laughs> ja, dat denk ik niet. Of ga je dan lekker lopen zeuren de hele maar tijd? Maar ook daarin is, ja, wat Socrates zei... onwetendheid is het ergste kwaad. Ik denk dat iemand die ooit in een bio-industrie... een kijkje heeft genomen, dat die zegt van... nou, dit nooit meer, dit leg ik niet aan mijn bord. Maar mensen weten het niet. Nee, maar dan zit jij aan tafel bij iemand, iemand serveert het vlees... en dan ga jij even vertellen waar het vandaan komt. Nou, nah, nee, dat meestal niet, hoor. Of beheers je je dan nog wel? <laughs> meestal kan ik me dan beheersen, voor de gezelligheid. Ja. <laughs> maar okay, ja. het ligt wel op je tong. Ja. Op het moment dat iemand uh, tonijn eet... wil ik wel eens zeggen van... Uh, nou... Nah ja, het ligt er ook aan hoe goed de vriendschap is natuurlijk. Als je met een hele goede vriend gaat eten... zeggen we, ah, dat kan toch niet? Het ligt ook een beetje aan hoe je het vertelt. Mm. Als je heel verbitterd gaat zeggen... je gaat toch geen tonijn eten. Maar je kan ook zeggen van, eet jij nou tonijn? Ah, dat kan echt niet meer, ander 2011, kom op, hé. Hey. Ik, ik zou jou ook niks kunnen weigeren... als je me op die manier aan zou spreken ja, aan tafel. <laughs> maar jij zegt dus van, eh, sporten, eh, ook leuke dingen blijven doen. Ja. En, je, en je noemde net van, je kan natuurlijk heel makkelijk cynisch worden. Als je eh, inderdaad een paar keer per jaar zoiets ziet... en je ziet vervolgens dat er niks verandert... Ja. Hoe wapen je dan tegen dat cynisme? Zeg je dan tegen jezelf niet doen of, of hoe werkt dat? Uh, nou het hij ligt altijd op de loer. Ook al neem je jezelf voor om honderd uitlaatkleppen te hebben. Het ligt altijd op de loer. Ik noemde net Sumatra toen ik daar was. En ik zag een, een, een dorp dat sinds 1926 ook papieren had van de lokale overheid. Van dit is hun dorp. Die waren gewoon achterloos van hun land gejaagd. Omdat de nationale overheid had afgesproken met een grote loesje papierfabriek. Van nou ga je gang maar. Want ook de overheid heeft aandelen in die papierfabriek. En die waren gewoon, die hadden heel hun grond, waren ze kwijtgeraakt. Waren van hun grond gejaagd. Ja, dan word je zo ontstellend kwaad. Er komt echt bijna het schuim... het schuim uit mijn mond. Die mensen die hadden niks meer. Die waren alles kwijt. En kwamen bij mij wel met de papieren. zeiden, wat kunnen we doen? Ja, dan ga je proberen. Ga je proberen een advocaat te regelen of iets in, in, in je gek te proberen. Maar uiteindelijk stond ook ik met mijn rug tegen de muur. Want we werden al heel snel... bij te gezegd van, joh... Uh, jullie zijn één stap verwijderd van het land uitgegooid worden dadelijk. Want als de overheid ja. dit ziet, je uh, wordt er gewoon uitgegooid. Dat was een Nieuw-Zeelandse cameraploeg ook al overkomen. En, en hoe zit je dan in het vliegtuig Dan, weer word je echt wel, dan ben, je echt, ben je echt wel verbitterd. Ja. Ja. En hoe lang ja. duurt dat dan? Lang. Ja. Nou ja. Het blijft zitten. Dat ik, het feit dat dit het eerste voorbeeld ja. is dat nu ook weer in me opkomt... betekent dat ik het niet kwijt ben gegaan. Dan kan ik tegenaan sporten wat ik wil, dat raak je niet kwijt. Ja. Dat heb je met eigen ogen gezien bij nog zoveel onderwaterhok hier, dat helpt dan niet meer. Nee. Je zegt ook in je brief, uh, heel goed voorstelbaar... uit wat je net vertelde uh, tegen God, doe iets. Ja. En, en ik zou niet weten wat... Nee, ja, een zondvloed is ook weer zo wat. Hè? Dat, uh, <laughs> maar dat, zou je, nee. dat denk je wel eens aan. Nou, nee, nee, nee, nee, dat is, dat is, nee. Maar je denkt wel eens van... Nou, weet je wat ik ook wel eens denk? Zou het misschien... We leven nu in een multicrisis. We hebben nu van alle kanten een milieucrisis. economische crisis. Ja, een milieucrisis. We hebben Voedselcrisis. Een, een, een, ja, grondstoffencrisis, een mensencrisis. Mensen vliegen zich overal ter wereld in de haren. We leven allemaal op heel gespannen voet. Het lijkt wel ook alsof... Misschien dat er nu wel iets aan het gebeuren is, denk ik wel eens. Dat het niet zomaar is dat al die crisis bij elkaar komen. Maar dat is wel heel erg sombermans, hè, hoe ik nu denk. Nou ja, dat, dat hangt er vanaf wat, het uiteindelijk, wat er uiteindelijk dan uit voortkomt. Dat is zo, ja. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik zat laatst bij een voorstelling van Theo Maassen. En die had wel een hele grappige. Die zei van, de waar, de, wat er gebeurt met je lichaam op het moment dat er een virus in zit... dan, dan, dan, gaat, je, dan gaat je temperatuur van je lichaam gaat omhoog. De, de, de aarde is op dit moment ook aan het opwarmen. Dus het lijkt alsof de aarde van de mensen af wil. Zei hij. Ja, ik moest er wel een beetje om lachen. En is dat, maar... Denk je dan ook van, daar zit een kern van waarheid in? Nee, dan? nee, dat denk ik dat niet. Dat toch niet? Nee, nee, nee. Nee, dat denk ik niet. Laten we even luisteren naar uh, een gedicht. Dat speciaal uh, door de bij deze zondag is gemaakt voor jou. Menno van der Beek die heeft, die heeft dat gedicht gemaakt. Laten we even luisteren. Dichter bij de zondag. Een gedicht. Rotterdammers onder elkaar. Voor Sander de Kramer. Die in Sierra Leone door de diamantindustrie... uitgebuiten kinderen ging bevrijden. Op de geboortedag van de stichter van het christendom... mag de uitspraak van Leon Blooi wel weer eens vallen. Hij zei ooit... Een christen die geen held is, is een varken. Ik weet niet of Sander een christen is, maar hij is in elk geval een held. Een gedicht dus, een apocrieve aantekening bij Matthäus 2, 14e vers, waar staat... Hij, Jozef, wordt wakker, neemt het jongetje en zijn moeder bij zich... terwijl het nog nacht is en neemt de wijk naar Egypte. Afrikaans avontuur. Eerste kerstdag in Israël. Maar haast direct daarna vertrekt de heilige familie richting Afrika. Voor alle zekerheid en voor de veiligheid. En misschien sprak het kind iemand uit Sierra Leone... over de uitbuiting van kinderen in diamantmijnen. Want dat soort waanzin is van alle tijden. En hebben ze gehuild. Toen moest het kind terug, want in Jeruzalem zat iedereen te wachten. Maar hij zei wel, dit kan niet lang zo doorgaan. En anders schrijf je maar een briefje aan mijn vader waarin je hem van de ellende van de kinderen vertelt. Dan stuurt die wel een held. <lacht> Mooi, ja, maar ik, ik, zie mezelf geen held, ik zie mezelf niet als een nee, held. Menno nee, nee, nee, van Beek zegt eigenlijk... Uh, jij bent dan het antwoord van God op die roep van uh, doe iets. Ja. Want jij doet iets. Nu krijg je heel verlegen. Ja, nou, ja, ja, omdat ik mezelf helemaal niet als een held zie. Ik denk gewoon wat, uh, wat in me opkomt. En ik denk dat iedereen die dat daar had gezien... want die, mensen, die, die kinderen in die diamantmijnen stonden daar... Letterlijk, moederziel alleen. Het, waren allemaal, het gaat om allemaal om weeskinderen ging het. het was, de rebellen waren daar tijdens de oorlog binnengevallen. En die waren van huis naar huis getrokken in dat diamant, diamantgebied. En die hadden de ouders vermoord. De kinderen vanaf vijf jaar meegenomen en gerecruiteerd als kindsoldaat. En de baby's, daar konden ze niks mee. Dus die hadden ze gewoon in de vaak nog brandende huizen laten liggen. En de baby's die dat overleefd hadden, die stonden nu tot aan hun navel in de drek. En in, in de drap stonden ze naar diamanten te graven te ze zeven: voor Loosje, diamanthandelaren. Op het moment dat iemand mij dat liet zien, ja, dan komt er een oerwoede in me op en dat is niet meer te stoppen. Ja. En dan denk ik, al wordt het me dood, ik ga proberen die kinderen eruit te halen. En ik wist echt wel, dan weet je echt wel van dit gaat niet gemakkelijk worden, maar ik kan dan niet stilzitten. Dat is, dat is. En dan denk ik echt wel goed na hoor. Ik bedoel, ik heb. Uh... Ik heb wel heel veel meegemaakt, heel veel gezien... en ook wel veel projecten opgericht. Dus het is niet dat ik als een, als een, als een blinde erin spring... en, en denk van, oké, okay, uh, ik ga dit avontuur aan. Nee, ik ga goed nadenken van... hoe ga ik dit proberen op te lossen. Maar ik ga er wel iets aan doen. Ik kan niet stilzitten. Shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it. Every valley out, the young Messiah. You heard it, Vicky Brown in the New London Choral. Je praat vanochtend met Sander de Kramer, schrijver, actievoerder, wereldverbeteraar, presentator. Een hele lange rij, Sander. Jij schreef een brief aan God en uh, aan de hand van een aantal misstanden vraag je eigenlijk aan God, waarom grijpt u niet in? De dichter zei net, ja, dat doet God wel door jou. Want jij grijpt in. Hoe, wat, wat vind je van die gedachten? Uh, ja ook verlegen van, want uh, nee, maar ik ik zie mezelf helemaal niet als een uh, als een held, dat hij schreef echt dat ik uh, als een soort held daar ja, en Maar als ik jou hoor, jij doet hele gevaarlijke dingen, je zet je leven eigenlijk zo ongeveer op het spel. Dat het kan ook fout aflopen bijvoorbeeld. Um, ja, dat had verkeerd kunnen aflopen. Dat klopt. Maar ik uh, ja, ik kan niet stil blijven zitten. Ik moet dat dan doen. En uh, zo voelt dat ook. Maar ik denk dat. Uh, een paar individuen niet de wereld kunnen veranderen. Ik hoop eigenlijk meer dat, het, dat, je, een, dat een golf wordt aangezwengeld. Dat mensen opeens met z'n allen bijvoorbeeld inzien... dat bepaalde dingen niet goed gaan in de wereld. Ja. En daar dan echt tegen gaan verzetten. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dat is, dat is, daar ben ik wel somber in. Hoor. Helaas ben hm. ik daar wel somber Want, in. Want dan ben jij misschien het begin, de eerste die iets ziet. Of de tweede of de derde. Maar en dan hoop je dat mensen met je meegaan. Ik denk dat heel veel mensen het wel zien. Maar dat, mensen, dat sommige mensen toch... Veel te veel uit zijn en met name uh, bedrijven, grote bedrijven, waar de belangen enorm zijn. En dat zij door hun winstmaximalisatie of hun streven naar maximaal profijt. Ja, over, over eigenlijk de belangen van de wereld heen gaan. Mm. En dat doet wel pijn. Mm. Papierindustrie die in één keer heel dat 450.000 voetbalvelden aan oerbos wegkapt wat ik met eigen ogen heb kunnen zien, nou, dat, is, dat is bizar als je dat ziet. Daar hangt ook echt een energie van, van dood en verderf. Dat is ongelooflijk. Die energie die er hangt, je voelt gewoon een heel je lichaam... hangt dan gewoon op het moment dat je, dat, dat je, dat je loopt over zo'n veld... waar net het oerbos is weggezaagd. En jij kunt daar als individu heel weinig aan veranderen. Ook al sta je daar met alle intenties, uh, zet je de twee cameraploegen op... Daar verander je weinig aan. Ja. Want de belangen daar lokaal en, en nationaal zijn te groot. En de overheid doet zelfs mee, dat gaat je niet lukken. Nee, daar kan je niet tegenop. Vandaar nee. dan zeg je ook in zo'n brief tegen God, doe iets. Maar je zegt tegelijkertijd, ik weet ook eigenlijk niet zo goed wat. Dat is het. Ja, dat is heel moeilijk. Ik Zelf. denk dat het mijn fantasie sowieso overstijgt. Om te bedenken wat daar wat ja, wat. Maar probeer, eens dan wat, zou probeer, dan als, probeer dan nog eens even, denk daar nog eens over na. Nou, je hoopt dat dat dat mensen, met name, euh, ja, euh, daar heb ik heel veel over nagedacht de laatste dagen. En en je hoopt eigenlijk dat dat dat signalen, dat kleine signalen, dat dat mensen op andere gedachten brengt. Je als mensen weet, ik heb met een, met een visser van zo'n supertroller in uh, Mauritanië gesproken. Dat was een Griekse visser en die met die enorme drijvende visfabrieken viste hij daar de de zee leeg. En ik ja. heb daar heel diepe gesprekken met die man gehad. En in het begin zei hij, ik zei van uh, hoeveel vis is er je bent uh, hard bezig om, het, uh, om, de, om de zee leeg te vissen. En toen zei hij van, we're trying. <lacht> Weet je wel. In het begin lachte hij nog. En daarna bleek eigenlijk dat hij ook wel somber erover was, maar dat hij gewoon, het zat in zijn aard of zo. Ik heb daar nooit de vinger echt op kunnen leggen van, waarom stop je je niet gewoon mee Dit was zijn leven. Dat had hij, zijn vader, zijn leven was het. Hij was van vader op zoon doorgegeven. En hij viste gewoon, die zeeleegheid ja. deed mee. Maar aan de andere kant Stond ik daar ook voor de kleinste omroep met de grootste idealen? En er waren de eh, Link toen nog toen nog bestond. En er waren de twee van de crew die zaten daar ook gewoon tonijn en de uitstervende reuzenoctopus, waar die man over zat te vertellen, weg te vreten. En toen dacht ik echt bij mezelf: Ja, dit wordt een hele moeilijke strijd. Als zelfs, uh, zelfs mensen, ja, als we zelfs een reportage komen maken over de overbevissing en uh, mensen erop dat vond ik wel heel heftig om mee te maken. Toen dacht ik van nou. Ik ben benieuwd of, uh, of deze strijd gewonnen gaat worden. Maar ik ben van, van nature heel positief. Mm -hmm. Dus ik zoek altijd wel van: ja, wat zou er kunnen gebeuren? Ik kijk altijd wel naar lichtpuntjes. En wat zijn die lichtpuntjes dan? Uh, nou, lichtpuntjes zijn dat er natuurlijk wel... een, je ziet wel dat er een kentering is... dat heel veel mensen uh, groener worden... meer met het milieu bezig zijn in elk geval. Alleen ik denk, ja, je kunt hier wel stappen gaan zetten. Je kunt hier met z'n allen wel uh, een ledverlichting in gaan zetten... en, en, uh, en op de groene toer gaan elektrisch gaan rijden... elektrische uh, snorfiets gaan kopen... Maar als in China met 1,4 miljard daar nog steeds heel weinig gebeurt... dan denk ik, ja, dat gaat dan toch nog Zet niet dat wel heel zo erg raden. veel zo aan de dijk zetten. Ja. Ik hoor jou wel steeds zeggen, ik ben optimistisch... maar tegelijkertijd in alles wat je vertelt... Ja, spreekt eigenlijk die enorme somberheid door. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat nou? Hoe blijf je dan toch nog overeind? Ik bedoel, je zou ook in bed kunnen gaan liggen met, met, met het dekbed over je hoofd... en ja. denken, ja dit, dit lukt toch nooit meer. Ik krijg dat niet voor elkaar in mijn eentje. Nee, ik wil sowieso ook al. Uh, ik wil sowieso niet niets doen. Dat kan ik niet. Hm. Dus uh, ik wil niet iemand zijn die over uh, tien jaar zegt als de zee leeg is van, nou ja, Echt. ik heb het, uh, ik heb het zien aankomen, maar ik heb er niks aan gedaan. En ik heb, ik heb me in elk geval tegen verzet. En ik heb geprobeerd er iets aan te doen. Dat, dat, dat is wel een troost. Dat moet ik ook wel zeggen. Ja? ja, zeker. Dat jij het dat in je geval er iets doet. aan doet. Nee, nou, ja. ja, dat je er iets aan doet, vind ik wel. Uh, dat geef je, je, je. je, je ik kan niet uh, rusten en ik kan niet gaan, gaan zitten en denken van nou, het gaat allemaal maar mis. Ik ga me er tegen verzetten. En dat op zich, dat je dat doet en daarvoor in, ook al haalt het misschien niet heel veel uit, dat geeft je dan toch het, in ieder geval een gevoel van voldoening voor jezelf? Mm, ja, een gevoel van voldoening is een moeilijk, want daar ben ik weer te zonder voor. <laughs> maar in ieder geval uh, wel het gevoel van ik heb niet niks gedaan. Nee, en dat is dan wel toch je opdracht ook. Je bent veel in Afrika... Ook in Sierra Leone. Uh, daar woon je ook een week of zes per jaar. Hè? Ja. Mensen in Afrika zijn op een hele andere manier met God bezig dan wij. Hè? Dat is zo. Ja. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, wat het mooie is in Sierra Leone is dat uh, mensen echt met elkaar bidden. Ze doen ook uh, allebei het, het, het moslim bidden en daarna ook het christelijk bidden. En ook gewoon het volledige gebed opzeggen. Dus dat is wel echt hand in hand daar. Dat vond ik wel echt een eye in het begin. Je ziet ook overal busjes rijden en overal staan teksten op... God is great of Allah is great. En soms zelf op één busje dezelfde Allebei. teksten. Ja hoor, net <laughs> zo makkelijk. Ja. Ja. En, en, en heb je dan ook het idee... want dat is natuurlijk bij met uitstek met een land met heel veel ellende... waar ja. mensen die vraag die jij stelt van... God doe iets, natuurlijk ook heel wel zullen stellen, denk ik. Zeker als het zo direct bijkomt. Krijgen zij daar een antwoord op? Um, ja, maar mensen leven, daar staan daar natuurlijk ook heel anders in het leven. Mensen leven van dag tot dag, van uur tot uur bijna. Dus mensen staan zo in het hier en nu. Dat, uh, dat vind ik soms ook wel heel verfrissend, hoe mensen daar tegen het leven, in het leven staan. Want als ik hier in Nederland kijk, heeft iedereen een enorme torenhoge hypotheek boven zijn hoofd. Zelfs de auto is uh, bijna van niemand. Dat is ook weer van de bank. Dus mm -hmm. wij leven heel erg natuurlijk in de toekomst. Mensen kijken naar hun pensioen. Ja, dat is daar niet uit te leggen. Een huis waar mensen in wonen, dat is ook echt hun huis. Ja. Dus mensen kunnen ook wel s'avonds de dag vieren. Als ze de dag overleefd hebben, hoeveel ellende er ook is... wordt de dag wordt toch wel gevierd vaak. En dat vind ik ook wel mooi. Ik en... zie ook wel heel veel mensen gelukkig lachen in Afrika. Ja, dat heb je ook wel eens gezegd. Dat mensen misschien wel meer lachen in Afrika dan hier. Dat, ja absoluut. Ja. ik zie mensen daar sterker nog. ik heb toen het eenbenige elftal laten overkomen van stokkenvoetballers, van uh, oorlogsslachtoffers uit Sierra Leone. daar hebben wij toen om aandacht te vragen voor de oorlog die daar was had gewoed. Uh, hebben we toen het, uh, het voetbalelftal van oorlogsslachtoffers met één been... één been hebben we laten overkomen... hebben we toen met Theo Maassen, met Najib Amali, met Hugo Borst, Wilfried de Jong... hebben we daar tegen gevoetbald. Nou, het was echt een ontzettend groot succes. Het was heel erg, heel erg leuk, was dat. En toen uh, zeiden die jongens, toen ze op een gegeven moment in, in Nederland waren... van ja... Uh, we zien zo weinig mensen lachen hier. Hoe komt dat? Mensen hebben alles, maar ze lachen zo weinig. Dus ze zagen het zelf en toen zei ik van ja, weet je wat het is? Ik denk dat mensen heel erg bezig zijn met, met, met de hypotheek aflossen. Dat mensen veel minder in het hier en nu staan dan jullie. Dat is, dat is, ja. mensen vieren de dagvaart. Ja, ja. En dat antwoord op die vraag aan God van doe iets. Hebben um, zij dat wel, denk je? Ja, zeker. Er wordt heel veel gebeden. Ik heb uh, voor mijn programma De Hand van God... Heb ik een keer bij het Cameroonese elftel mogen koeken loeren. En uh, die gingen met z'n allen uh, om elkaar heen staan. was ook met z'n allen bidden. Dus mm -hmm. moslims en christenen en, en jij niet daar gelovigen ook bij elkaar. Ik stond op een metertje afstand. Het was, het was hetzelfde gebed wat ze opspraken. Op, op, op en dat was ook wel heel mooi. omdat. Uh, en dan zie je toch wel die, die unity, die, die one spirit. Hè? Echt wel één... En aan de andere kant is daar natuurlijk ontzettend veel ellende. Is Het het, uh, het, het, het continent, natuurlijk het armste continent van de wereld... Uh, wordt, wordt het volledig kaalgevreten door westerse multinationals... en mogen ze alleen maar de grondstoffen leveren... door de handelsembargo's die we hier in het Westen hebben... waardoor we onszelf rijk houden... en mensen daar alleen maar de grondstoffen mogen leveren... waardoor daar weer heel vaak oorlogen hm. begonnen worden. En ja, dat is ook wel een hard gelach natuurlijk. Maar heel veel mensen zijn daar niet mee bezig. Heel veel mensen zijn daar ook bezig met gewoon de dag overleven. Ja, en aan het eind van de dag kun je die dag dan ook weer mooi afsluiten. Zoals jij schreef. We kunnen nog uren doorpraten, Sander. Maar dat kan niet. Ik wil graag van jou horen uit, uh, uit het uh, gastenboek... Je, hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Zou nou, je dat willen voorlezen? Ja, ik uh, ben je was was bij net begonnen. bij regel twee ja, ja, nou ja, wel, uh... Vertel dan maar hoe het zo ongeveer gaat worden. Dan. Ja, Mijn ideale zondag is heerlijk uitslapen. Dan lekker croissantjes op bed eten. En uh, dan ga ik een uh, warm bad in. Dan neem ik de Donald Duck mee. Dan kan ik, heerlijk, kan, ik, kan ik heerlijk verdwijnen even in de wereld van Donald Duck... waar alle oplossingen zo voor de hand liggend zijn. Zo simpel. En gewoon in... een een fractie van een seconde, alles wordt opgelost. En uh, dan ga ik heel graag naar het voetbal kijken. Dus dan kijken of, uh, of Feyenoord thuis speelt, of uh, Excelsior thuis speelt, of Sparta thuis speelt. En dan ga ik een uh, voetbalwedstrijdje meepakken als het kan. En dan uh, s'avonds, dan uh, bordje op schoot, Studio Sport natuurlijk ook. Ja, dat is zo'n ideale, ideale zondag. zondag. Ik, dan, dan Is dat ook de dag waarop je de, de ellende of de moeilijke dingen een beetje... Bij even buiten de deur wil houden? Dat probeer ik wel, maar heel vaak staat er wel iemand bij het, in het stadion om schouder te tikken. Of een mannetje of tien van, hé. Nee. Je moet daar niet eens wat aan gebeuren. Ja, ja, mensen, mensen spreken jou daar dan... die zeggen ja. ook dat tegen jou dat jij dat dan op moet lossen. Nou ja, soms wel zeker wat uh, in Nederland speelt. Je was van... Uh, joh, kan je niet eens even daar naar kijken? Of uh, ja, dat ja. Een aandacht. ja, dat heb ik wel veel. En ja. zeg, je, zeg je dan ook tegen mensen... een um, dagje ervan om het zelf maar eens te doen? Ja. Of, of hoe, hoe reageer je daar dan op? Dat zou wel eens ja, jij weet hoe je het moet doen, zeggen ze dan vaak. Dat natuurlijk ook wel. En Vind je dat ook leuk, dat mensen dat tegen je zeggen? Of denk je ook van... ja, het is ook wel lekker makkelijk. Misschien moet je zelf ook maar eens een actie Soms komen. is het ook heel makkelijk. Maar mensen... Kiezen ook wel vaak voor de makkelijkste weg. Ja, ja niks is makkelijker dan wijzen en, en roepen. Hey, jij bent heel, vanaf de zeilijn, en je bent heel, vanaf de roepen. heel aardig dan over het algemeen, maar zeg je, dat confronteer je mensen daar ook wel eens meer? Mee? Soms wel. Dat je zegt van ja, dat kan je wel tegen mij zeggen, maar heb je zelf al uh, iets ondernomen? Dat zeker. Ja, ik zeg: geregeld van uh, onderneem zelf. De eerste stap is, dat is wel mooi. Ja, dan, of sluit je aan. Kan ook. En doen mensen dat ook wel? Jawel, tuurlijk. Nee, er zijn ook heel veel leuke mensen. Ik, het was een <laughs> beetje een somber uur, Dat ook wel een leuke dingen. Oh, maar toch wel. Ik ben ook wel. Ja, ik hou ook van mensen, absoluut. Aan het, eind van het uur, tuurlijk. aan het eind van het uur blijkt de mensheid toch ook nog wel een klein beetje mee te vallen. <laughs> Goed, Sander, dank je wel voor uh, dit gesprek. En hartelijk dank ook voor, jou, voor jouw brieven aan God en voor je komst naar de studio. En natuurlijk hele mooie kerstdagen ook nog. En ja, wat, wat is je eerst volgende reis? Um, ja, waarschijnlijk even naar Sierra Leone. Een korte trip. Goed, nou, heel veel succes daar ook met je werk daar. Uh, als u het gesprek wilt terugluisteren, dan kunt u dat doen via de website eo.nl/slash dit is de zondag. En zometeen na het nieuws van 8 uur, vroege vogels. En tot mijn grote vreugde zie ik de vroege vogels vandaag gewoon hier in de studio. Ja, het is even, even wennen, Janine. Voor ons. Uh, ja, uh, we zijn vandaag niet vanuit het capitool waar we normaal altijd lekker midden in de natuur zitten. Maar gewoon hier uh, vanuit de ja, toch wel een beetje saaie studio, moet ik zeggen. Nou zeg. Maar het wordt zeker geen saaie uitzending. Ook wij van Vroege Vogels zijn enigszins in de uh, uh, Bijvoorbeeld wat te doen met je kerstboom met kluit na de kerst. Heel Vaak dan een pootje in de tuin en dan gaat het arme ding alsnog dood. Ja. Of hij wordt veel te groot, Als het probleem als hij wel aanslaat. Maar daar hebben wij nu uh, goede alternatieven voor. We gaan het hebben over rendieren, want die leeft ook ooit in Nederland. En we blikken vooruit naar uh, oud en nieuw. Uh, vogels en vuurwerk. Is dat nou een goede combinatie of niet? Nou ja, dat is een beetje een open deur. Maar we gaan er wat uh, dieper op in met nou, okay. een onderzoekster. Goed, nou dat zo meteen allemaal in Vroege Vogels. Ik wens u nog een hele mooie en gezegende kerstdag toe.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 Laat me niet alleen. Jeroen Willems in het Marathon-interview. me niet. Alleen. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.